Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint in Florida het debat tussen president Obama en zijn uitdager Romney. Het is het derde en laatste debat voor de verkiezingen over twee weken. Deze keer staat de buitenlandse politiek centraal. Het zal onder meer gaan over Israël, Iran en de oorlog in Afghanistan. En verwacht wordt dat Romney het opnieuw zal hebben over de moordaanslag op de Amerikaanse ambassadeur in Libië. Volgens hem heeft Obama de aanval niet meteen krachtig veroordeeld. De fractievoorzitter van GroenLinks in Roermond, Smitsmans... heeft schokkende feiten gehoord over de zaak rond VVD'er Jos van Rij. Dat zei ze gisteravond tijdens de gemeenteraadsvergadering over de zaak. Smitsmans werd gisteren gehoord door de Rijksrecherche. Ze zegt in afgetapte telefoongesprekken schokkende feiten te hebben gehoord... die nog niet in de media zijn verschenen. En toen ze de Roermondse gemeenteraad erover wilde inlichten... werd haar duidelijk gemaakt dat ze dan zou worden vervolgd. De arrestatiebevelen tegen Tanja Nijmeijer zijn tijdelijk ingetrokken. Ze kan daardoor meedoen aan de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering in Havana. Als de rebellen de onderhandelingen afbreken, zijn de arrestatiebevelen weer van kracht. Sinds vorige week onderhandelen de Frank-rebellen met de Colombiaanse regering in Oslo. Volgende maand verplaatsen de gesprekken zich van de Noorse hoofdstad naar Havana.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 Dit is Radio 1 EO Dit is De Nacht Met Dallinga Obama en Romney staan op het punt de degendste kruisen bij CBS. Het derde en laatste verkiezingsdebat van deze campagne gaat zometeen beginnen. In de studio uh, Koen Petersen, Amerikanist en Giselle Schelkens die net terug is uit de VS. Heb je nog een jetlag? Uh, ja, ik heb nog wel een jetlag, ja. <laughs> maar dat komt me nu heel goed uit. Dat komt me nu heel goed uit, <laughs> ja. ik, daar ben ik heel blij om. Uh, jullie kijken mee naar het debat en laten we het er even bij uh, uh, halen. Um, de one presentator, one die... Uh, hij is nu bezig met zijn introductie en daar komen ze op. Ze hebben elkaar vriendelijk de hand schudden. Het leuke met dit debat is dat het plaatsvindt van achter een tafel. Dat is in 2000 voor het eerst gebeurd. Toen Dick Cheney, die een historie had van hartaanvallen... bang was dat hij geen 90 minuten kon staan. En die heeft uh, geëist dat het debat uh, tussen de vicepresidentskandidaten bij de hele uh, aan tafel zou plaatsvinden. Ah. Uh, vinden ze dat prettig of vinden ze dat uh, helemaal niet zo fijn? Um, het is nu onderdeel van, uh, van het repertoire. Dus je hebt die town halls waar ze vanaf krukken met publiek in debat gaan. Je ja. hebt achter de kathedertjes en uh, sinds Cheney dat eist uh, de tafel. En dat wordt een beetje in mix, uh, in mix gebruikt. Uh, heb je enig idee uh, wat de voorkeur heeft voor Obama en uh, voor, voor Romney? Um, beide campagnes die, uh, maken afspraken over hoe die debatten worden georganiseerd. In Nederland uh, organiseren de omroepen dat en die zeggen: het gaat zo. Ja. En dan kunnen kandidaten meedoen of niet. Uh, in Amerika bepalen de campagnes dat en de omroepen hebben zich ernaar te voegen. Dus uh, blijkbaar is de mix van een town hall op barkrukken, uh, een debat aan tafel en een debat achter kathedertjes voor beide kampen in totaliteit een, een voor beide kanten aanvaardbare mix. En deze presentator, uh, dat is echt een icoon, toch? Ja, het is uh, Bob Siever. Er is altijd heel veel debat over presentatoren... omdat hij het debat erg kan uh, beïnvloeden. Uh, en daarom willen beide partijen hebben veto recht op de presentatoren. Oh, echt? Uh, er zijn er eigenlijk twee die permanent terugkomen. Je hebt Jim Lehrer, die het eerste debat deed beetje de Heintje Davids van de presentatoren, want die roept al sinds 1968 dat hij stopt... en elke keer wordt hij weer van stal gehaald. En Bob Schiefer is uh, ook iemand van bijna 80 die ook steeds van stal wordt gehaald... omdat hij een van de weinigen is die door beide partijen wordt vertrouwd. Ja, ze leven nog, dus ze kunnen het nog doen. Ja, het is elke keer weer de vraag of ze over vier jaar nog leven... Ja. en zo niet wat dan de oplossing gaat zijn, want dat wordt een groot raadschool. Giselle, um, de, het onderwerp, het thema is buitenland... Ja. Wat zijn er de belangrijkste onderwerpen die voorbij zullen komen, denk je? Uh, ja, dat zijn eigenlijk een viertal landen. Uh, om te beginnen natuurlijk met Afghanistan, uh, Libië, Syrië en China. Um, en ook Iran, uh, Israël bedoel ik. Uh, de, de manier waarop, uh, waarop Amerika om moet gaan met Israël... dat is een onderwerp wat zeker aan bod gaat komen. Ja. Uh, dat is een onderwerp waar, uh, waar ze het absoluut niet over eens kunnen zijn. Dat is of ze wel of niet de oorlog uh, met uh, Iran moeten aangaan samen met Israël. Ja. Omdat Israël target number one wise... is. Romney is uh, al 35 jaar vrienden, toch? Met Netanyahu, de premier van Israël. Ja, dat wordt gezegd, ja. Is dat ook zo? Um, ja, misschien dat Koen mij uh, bij aan kan vullen. Is dat zo, Koen? Ik heb geen ik, idee. Uh, ik, ken, uh, ik ken de vriendenkring van, uh, van Romney uh, niet. Hij staat wel bekend als iemand die zeer pro-Israël is. En Obama bekritiseert yeah. vanwege zijn uh, uh, beleid... wat hij toch wishy-washy uh, vindt. Uh, ook belangrijk electoraal gezien omdat uh, de Joodse lobbygroepen uh, vooral veel geld besteden aan uh, campagnes en campagnesteun. Laten, laten we even meeluisteren, Mitt Romney over... Uh... Midden-Oosten, Syrië en Libië. attack apparently by, well, I think we know now by terrorists some kind against uh, against our people there. Four people dead. Our hearts and, and minds go to them. Uh, Mali has been taken over the northern part of Mali by Al Qaeda type uh, individuals. Uh, uh, we have in, in Egypt a Muslim Brotherhood president. And so what we're seeing is a, a, a pretty dramatic reversal in the kind of hopes we had for that region. And of course the greatest threat of all is Iran, four years closer to a nuclear weapon.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 Dit is een groep die nu betrokken in tien of twaalf landen en het presenteert een enorme bedreiging voor onze vrienden, voor de wereld, voor Amerika, langere termijn. En we moeten een globale strategie hebben om dit soort extremisme te weerstaan. Meneer president. mijn eerste taak als commandant-in-chief, Bob, is om de Amerikaanse te laten Hij zei dat moet een strategie zijn, maar dat, ja. wat zegt hij daar eigenlijk mee? Nou, wat, uh, wat Mitt Romney eigenlijk als commentaar heeft gekregen... is dat hij een heel abstract idee altijd heeft geuit over het buitenlands beleid. En dat is dat er strength nodig was uh, om te overwinnen. Um, je ziet dat hij nou probeert met concrete voorbeelden te komen om dat in te vullen. Maar um, ik moet eerlijk zeggen dat ik dit overlappend vind met wat Obama wil. Ja. En dat is gewoon een goed plan uh, tegen, uh, tegen terrorisme. En dat moet de Pentagon gewoon uh, gaan ontwikkelen. Want Hij zegt, we kunnen ons niet uit deze situatie moorden... Ja, wat je in de algemene zin ziet, is dat in Amerika buitenlands beleid altijd door beide partijen wordt gedragen. Dus het is niet echt een splijtswam zoals economie of financiën. En dat betekent dat vooral in de toonzetting uh, het verschil wordt gezocht in zo'n debat. Uh, Romney is wat agressiever, wat meer havikachtig. Uiteindelijk heeft hij wel met dezelfde middelen te maken als Obama. En de vraag is of uiteindelijk het, het beleid heel erg anders zou zijn dan Romney president wordt. Ja, dit gaat over Libië, over de ik denk over de aanslag op de, bij de ambassadeur is omgekomen in Libië, Benghazi. Wat gebeurde in Libië? Kijk in de gegeven dat ik en de Amerikaanse leidershebben... in een internationale coalitie georganiseerde... we ervoor hadden dat we, zonder troepen op de grond at the cost of less than what we spent in two weeks in Iraq, liberate a country that had been under the yoke of dictatorship for 40 years, got rid of a despot who had killed Americans. And as a consequence, despite this tragedy, you had tens of thousands of Libyans, after the events in Benghazi, marching and saying, America is our friend. We stand with them. Now, that represents the opportunity we have to take advantage of. And You know, Governor Romney, I'm glad that uh, you agree that we have been successful in going after Al-Qaeda. But I have to tell you that, you know, your strategy previously has been one that has been all over the map <inaudible> and is not designed to keep Americans safe or to build on the opportunities that exist in the Middle East. Well, my strategy is pretty straightforward, which is uh, to go after the bad guys. Uh, to make sure we do our very best to i interrupt them, to to uh, uh, kill them, to rip, uh, uh, take mm -hmm. them out of the picture. But my strategy is broader than, than that. That's that's important, of course. But the key that we're going to have to pursue is a, is a pathway to, to get the Muslim world to be able to reject extremism on its own. We don't want another Iraq. We don't want another Afghanistan. That's not the right course for us. The right course for us is to make sure that we go after the, the people who are leaders of these various anti-American uh, groups and these, these jihadists, but also help the Muslim world. And how do we do that? The group of Arab scholars came together, organized by the UN, to look at how we can help the the world reject these uh, these terrorists and the answer they came up with was this one more economic development we should key our foreign aid our direct foreign investment and that of our friends we should coordinate it to make sure that we we push back and give them more economic development number two better education number three gender equality number four the rule of law we have to help these nations create civil societies but what's been happening over the last Heel. Hij noemt nu een aantal concrete punten die, die hij uh, tot beleid wil maken. Bijvoorbeeld scholing uh, achter de, de uh, groepen gaan staan... die ook het, de extreme extremisten willen uh, weghebben in die landen. Midden-Oosten bijvoorbeeld. Uh, is dit nou nieuws wat hij zegt? Uh, ja, dat is op zichzelf is dat, uh, is dat nieuws. Maar interessant is wat hij net nog zei. Uh, hij heeft een slimme opening in mijn ogen. Hij heeft um, uh, Obama gefeliciteerd met het uitschakelen van Bin Laden. Dus dat kan Obama straks niet meer als triomf verbrengen. Want dat heeft hij in feite ah, al het gras voor de voeten weggemaakt. Dat is tactiek. En een dus. ander punt wat hij heeft gezegd, misschien politiek nog belangrijker. is Hij zegt, we willen geen ander Afghanistan, we willen geen ander Irak. En wat uh, Obama de hele tijd probeert te doen... is Romney als een soort nieuwe Bush presenteren... waar uh, de Amerikanen toch nog gemengde gevoelens uh, over hebben. Mm -hmm. En door vroeg in het debat, binnen de eerste tien minuten... ook daar al expliciet afstand van te nemen... maait hij ook uh, Obama het gras voor de voeten weg... om straks de aanval in te zetten op Romney. En te zeggen dat hij een soort... Hè, dat we terugkeren naar de tijd van Bush als Romney president wordt. Want hij heeft dus net gezegd dat Obama eigenlijk... Uh, de Bush is. Ja, en dat hij zelf dus geen nieuw Irak en Afghanistan ja. wil. En daarmee neemt hij slim afstand van, uh, van Bush. En uh, maakt het over Obama onmogelijk om later in het debat hem daarop aan te vallen, omdat hij in het begin al heeft gezegd dat hij duidelijk niet voor die koers kiest. En is het terecht dat hij dat hij uh, Obama vergelijkt met Bush? Nou, uh, dat is, ja, dat, je bedoelt dat Obama uh, met Romney vergelijkt met Bush? Of? Ja, nee, dat, dat, uh, Romney zegt dus: uh, we willen geen uh, nieuwe Afghanistan of Irak. Niet opnieuw zo'n situatie. Waarmee die misschien suggereert: dat wil jij wel? Ja, nee, ik, ik denk dat, dat hij wat Koen zelf zegt. Uh, dat, ik denk dat dat ontzettend slim is van hem. Dat hij daar gewoon gelijk mee, uh, mee aankomt. Uh, dat was uh, een van de dingen waarvan uh, iedereen speculeerde dat Obama hem ging pakken. En heel veel mensen in Amerika willen ook niet het Bush-beleid terug op buitenlands beleid. Ja. En dus Romney geeft hij dus mee aan dat wil ik Hij insinueert dat wel een beetje. Dat dat de, wel het beleid is dat door is gezet door de republikeinse doorgezet door is gezet door de, het uh, democratische beleid. Dus hij insinueert het hiermee wel een beetje. Dat brengt denk ik wel uh, de kiezers een beetje in verwarring. Uh, maar goed, uh, ik vind het gewoon een hele sterke opening van hem... en niet zozeer zo'n sterke opening van Obama... want hij schoot gelijk heel erg in de verdediging. Uh, ik weet niet hoe Koen uh, de uh, opening van uh, Obama heeft ervaren... maar ik vond dat een beetje jammerlijk. Wat vond jij ervan, Koen? Ja, Obama wordt meteen in de verdediging gedrongen... omdat Romney eigenlijk zegt, je bent een slappe president... die de reputatie van Amerika te grabbel gooit. En dat is ook waarom jij het jammer, jammerlijk vond? Ja, ja, dat vind, ja, dat is, ja, dat is geen sterke opening. En uh, dat zal hij terug horen, denk ik. Ja, en Obama moet dus gaan uitleggen dat hij wel uh, een sterke president is. Terwijl Ron die juist uh, in de toon van het beleid... Hè, een krachtig beleid voor staat, meer agressie richting Iran... een duidelijke keuze in het Midden-Oosten waar het gaat om Israël... zorgen dat de rebellen in Syrië worden gesteund. Uh, uh, harder beleid ten opzichte van China waar het gaat om economische sancties. Dus hij heeft een vrij agressieve, uh, mm -hmm. programma, agressief oogend programma. In de praktijk zal het meevallen omdat je uiteindelijk met Amerika... dezelfde belangen vertegenwoordigt wie er president is... en met dezelfde middelen te maken hebt... Uh, maar voor uh, een verkiezingsdebat vind ik dat uh, Ron die, uh, sterk opent. En kan de, kan de kiezer daardoor heen prikken dat het misschien in de praktijk uh, wel heel erg op elkaar lijkt? Ik denk het niet. Die kiezers interesseren zich eigenlijk niet voor buitenlands beleid. En het gaat vooral om het plaatje. En uh, wat je eigenlijk ziet is dat degene het debat wint... Uh, die zonder geluid, zoals dus de tv het geluid uitstaat en ziet alleen de beelden... Uh, het beste overkomt. Ja, ja, dat hangen dat dan, uh, is het debat natuurlijk next. met exact. Obama die alleen maar... Ja, dat is daar een extreem, extreem voorbeeld van. Ja. ja. Ik moet eerlijk zeggen dat als ik nu naar de non-verbale communicatie kijk... dat ik uh, met Romney ook wel echt sterker uh, de voorvind zitten dan Obama. En waarom? Uh, ja, gewoon hij zit wat rechterop. Obama zit wat meer uh, ineengedoken. Um, yeah. Ja, op een of andere manier uh, maakte uh, met Romney een sterkere indruk op mij. Ben je het daarmee eens? Ja, wat vooral belangrijk is met die debatten... is dat de kandidaat moet laten zien dat hij er zin in heeft. Ja. Dat is eigenlijk een, een, een algemene regel... die altijd terugkomt voor dat uh, non-verbale plaatje... En als ik zo uit de ooghoek kijk, dan zie je dat uh, Rondy daar toch trotser, gretiger, hongeriger, uh, speelser in zit. Onverstoorbaar ook. En uh, Obama toch wat zorgelijk kijkt en uh, ja, nee, het, het, het, beeld, het beeld achterlaat dat hij in de verdediging uh, zit. Ja, exact. Ja. Het debat gaat nog ruim een uur duren, dus er kan er van alles gebeuren. Maar de opening vind ik van, uh, van Rondy toch beter dan van Obama. Dus wat, wat, dus wat kun je hiervan leren als, als debater? Honger hebben, zin hebben, de aanval kiezen uh, en gewoon plezier beleven aan het, uh, aan het debat. Dus ja. En weten waar het over gaat. Ja. Ik zou zeggen, uh, ga lekker kijken daar. Ja, doen we. Ik heb ook wijn klaargezet. <laughs> lekker. <laughs> Pak het erbij en dan, uh, als er iets interessants gebeurt, storm hier binnen en uh, we halen jullie erbij. We gaan zo meteen verder praten met jou, de luisteraar, over Donald Duck. Iets heel anders. En over ja, wat. Lees jij nou uh, om misschien jong te blijven? Om af en toe je weer even kind te voelen? Of wat doe jij om je af en toe weer even kind te voelen? Is dat inderdaad de Donald Duck-lees? Of doe jij iets heel anders om af en toe weer eventjes ja, je team te wanen? 0800-1121 real.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 I'm saying, then a rock was formed Bobby Hebb en Sonny. Donald Duck bestaat 60 jaar in Nederland. En Rob was vroeger een uh, trouwe lezer. Goeienacht. Ja. ja, we hebben heel wat Donald Duckies uh, gelezen. En uh, we waren er heel op zijn natuurlijk. En we wonen toen op de kennedy in Amsterdam. Ja. Yeah. En uh, die had uh, van die uh, ja, rechthoekige uh, slaapkamers... Maar wij zaten, uh, op een gegeven moment, zeiden ja, de ouders van, uh, nou ja, je moet naar bed toe. En, uh, ging, de bed, en dan ging je naar en ging je keten natuurlijk, als jonge jongetjes. Mm -hmm. Maar ja, dat liep wel eens uit de hand. En uh, mijn moeder had er een handje van om met een rode kloppen binnen te komen. En dan uh, flink er allemaal die uh, pr En oh, Dat was een strenge moeder, joh. En uh, op een gegeven moment kwamen we erachter dat die Donald Duckies uh, goed van pas kwamen. Dus die hadden we dus onze pr -maatjes. En dan riepen we aan, ah, we voelen niks meer. <laughs> dus dat werkte wel. Dus dat is mijn... Als je het over Donald Duck hebt, is het de eerste wat ik een denk, is dat die rood je met de klopper. Uh, puur praktisch. Uh, wat zeg je? Puur praktisch. Ja, puur praktisch. <laughs> ja, en natuurlijk wel genoten, want misschien zijn er voor je de plek op Donald Duck. Ja. En uh, ja, je las het overal. Uh, Donald nou, Duck heeft jou heel wat blauwe ja. plekken bespaard. Bespaard, ja. Ja, want het was een fel. Uh, we hebben het later nog uh, verstopt. Uh, Weggegooid in het park. Ja, en hadden uh, de overkant je het perk. en toen hebben we het water de Buiven. Ja. En ze hebben gezocht naar dat ding natuurlijk. Wat hadden jullie weggegooid? Kloppen. Die kloppen of die, de dingen Duck? Die met de kloppen ja. <laughs> die mattenkloppen. Want uh, het was een stel dingetje, zo'n klein rauw dingetje. Ik vergeet het nooit meer. Ja. Maar het sweepte aardig. Dus, nou, als je die, die Donald Duckies er... Twee had je er maar nodig. En een uh, schaas hier tussen je pyjama had je. En dan kwam er de klappen niet zaten. Maar Kreeg je toen niet uh, dubbelstraf voor Rob? Toen uh, je moeder ontdekte ja, uh, dat je dat ding uh, weg hadden gedaan? Ze is er nooit achter gekomen, ah, gelukkig. Okay. Oh, gelukkig maar. Dan hebben jullie het dus, ooit um, verteld? Die, uh, het verhaal het geheim van de Donald Ducks? Ja, dit hebben we later nog wel eens verteld, ja. Want uh, ze vertelden het toen zei ze al. Joh. Want ik was toen met mattenkloppen kwijt. En dit that, en dat. En dat is er nog wel allemaal. Ja. En uh, die hebben we toen ergens ik weggegooid, want we waren het helemaal zet, die klappen natuurlijk. Goed verhaal, Rob. Ja, Albert, anders hè? Ja, zeker anders. Ja. Lees je hem trouwens nog wel eens, Donald Duck? Nou, zelf of nooit, weet je, ik heb zelf een dochter van tien. En uh, als je hem leest, dan wil ik nog wel eens kijken, weet je, of, als je bij een dokter zit, dan kijk je ook nog wel eens uh, op zo'n boekje in, maar uh, echt lezen doe ik het niet. Nee. Mag ik je bedanken? Ja, graag, graag. Je hele fijne nachtwensen, Rob. Ja, en jij ook. Dank je wel. En uh, bel als je uh, ook iets te vertellen hebt over de Donald Duck... of over ja, wat dat dan met jou doet als je die leest. Misschien nog als volwassene. Maakt het jou ook weer eventjes kind? Of is er iets anders wat jou eventjes weer kind doet voelen? Laat het weten. 0800-1121. Dit is Belle en Sebastian. I want the world to stop. Bella en Sebastian. Peter, goeienacht. Ja, hallo hier, met Peter Huiskes. Dag. Hoi. We hebben het vroeger, over Donald Duck. Ja, ja. Hoe oud bent u? Vroeger, deels pa. Ja. Ik zal even, de ga niet, want ik hoor echo. Ik hoor, hoor hem niet, maar heel goed. Vroeger deels pa altijd uh, foto's, foto's maken dia's ja. van iedere afbeelding. Van dat uh, van plaatje van Doenduk. Daar maakte hij dan een dia van. En die liet je ontwikkelen. En dan. Uh, ja. En dan. Uh, Eén keer in de zoveel tijd. Uh, komt het dia-apparaat. Uh, voor de dag. en uh, een scherm en zo. En dan. Uh, toonde hij. Uh, de dia's uh, die hij gemaakt had. uit de Doenduk. Uh, en waarom deed hij dat dan? Ja, gewoon. voor ons. te plezier. En dat was ook. dat vonden jullie heel leuk. Ja, natuurlijk. Ja. Als je kind bent, is het al ja, leuk. Er was er ja. allemaal nog niet zoveel. Ja. Wij hadden nog geen televisie en zo. Dat is wel uh, creatief ja, van je uh, vader. Uh, wat zegt u? Dat is wel creatief van je vader dat hij daar dan op komt. Ja, ja, ja. Dat, dat komt echt goed, hoor. Want uh, het wordt vaak uitgeleend uh, aan, aan familie en aan, aan kennissen en zo. Uh, en dan maakt niet van ieder... Uh, ja, een tekeningetje zeg maar. Een, een foto. Hé, hey, en Peter, ja. hoe, hoe, uh, hoe oud ben je nu? Ik ben 54. En, en lees je de Donald 50. Duck nog steeds? Nou ja, ja. Je mag het ja, zeggen hoor. Toch wel, ja. <laughs> toch, toch wel. Toch wel eerlijk gezegd. Uh, heb je ook een abonnement dan of niet? Nee, nee, oh, nee. Een... Ik pak hem ja. altijd... Uh, ja, ik de kapper ben. Ja. En wat, wat vind je er uh, zo leuk aan? Zelfs als je, als je 54 bent? Ja, het is gewoon een fantasiewereld. Uh, en uh, ja... Ja, en, uh, ja, het is gewoon heel, heel, heel mooi. Uh, opgezet allemaal. En, uh... Mooi dat je er plezier aan beleeft, Peter. Dank je wel. En ik wens je een hele fijne nacht. Ja, ja. En... Uh, ja, bedankt uh, dat ik dat zo uit heb kunnen leggen. Uh... Graag gedaan. Okay. We gaan weer naar het uh, verkiezingsdebat van CBS in Amerika... tussen Romney en Barack Obama. In de studio um, De Tweede Deskundige. Um, ja, wat wat vinden jullie ervan tot nu toe? Ja, het um, debat... Um, Laat toch een uh, Romney zien die uh, een bepaalde gretigheid heeft. En Obama die, tot mijn verbazing, toch wat in de verdediging uh, lijkt, uh, lijkt te zitten. Nog steeds? Uh, ja, zowel qua tekst als ook qua plaatje. Want ook als je naar het plaatje kijkt met het geluid uit en dus wat meer die beelden op je laten inwerken... Ja. zie je toch een, een, een, een uh, Romney die daar gretig en enthousiast uh, in zit. En Obama die toch wat vermoeid, uh, verdedigend uh, oogt. En dat verbaast me omdat Obama toch ook een aantal opmerkelijke... Uh, ...prestaties heeft uh, bereikt. Maar aan het begin van het debat heeft Romney eigenlijk het gras voor de voeten weggemaakt... door hem daar al mee te complimenteren ja. en tot non-issue te maken. Ja. En dat heeft misschien toch de strategie van Obama voor het debat wat ontregeld. Koen, Koen-Peters, Amerikanist, zo net zei Romney... ...we willen geen uh, militaire betrokkenheid, we willen geen inval in Syrië. Heeft hij dat eerder gezegd ook al zo? Ja, dat heeft hij ook uh, uh, al eerder gezegd in, uh, in speeches. Hij steunt de opstandelingen, maar wil geen Amerikaanse militaire betrokkenheid... maar wel wapens leveren en helpen de opstandelingen te organiseren. En dat heeft hij herhaald. En wil hij ook geen inzet van drones, waar Obama uh, veel niets over zegt? daar is? Daar is niets over gezegd. Nee. wat denk je? Ik durf niks, uh, dat durf ik niet te zeggen, weet ik niet. En Wat, wat, wat uh, vind jij van het debat tot nu toe? Um, nou, het valt mij gewoon heel erg op dat uh, Mitt Romney gewoon uh, onderwerpen uh, aan bod laat komen. Uh, wat hij wil in uh, dergelijke landen. Die eigenlijk Obama ook altijd roept. Dus um, dat is eigenlijk ook de reactie van Obama duidelijk. Dat uh, eigenlijk op alles wat Mitt Romney zegt, dat Obama zegt, ja dat wil ik ook. En dan hebben we het over goed onderwijs, vrouwenemancipatie, banen. Dat zijn allemaal thema's die beide heren gewoon graag willen in, uh, in Syrië ja. en in uh, andere landen. Giselle schelkend. Ja. Je bent net in Amerika geweest. Ja, klopt. Uh, is het een beetje dezelfde sfeer voor jouw gevoel... als toen jij er was, je was bij het tweede debat? Ja, ja het is gewoon heel lekker Amerikaans. Uh, de beide heren die, uh, die zitten er, zoals we inderdaad uh, hiervoor hadden geconstateerd... erg, uh, erg ja, statig toch ook wel uh, ja. aan die tafel. Ja, ze zitten aan een tafel, ja. op een stoel. Ja. Ja. Dat zou je en ook uh, met Romney zit, zit, zit toch wel iets, uh, iets meer aan, op het puntje van de stoel dan, uh, dan Obama... En, uh, ja. Getiger dus. Getiger, inderdaad. En uh, ja, de mooie, de mooie teksten uh, op de achtergrond. Ja, het is gewoon heel lekker Amerikaans. En allemaal lekker. Ja, want vallie. dat staat er nou op de achtergrond? Uh, dat, is, dat, dat, dat komt er eigenlijk altijd uh, op de achtergrond staat dat. Uh, dat, uh, dat zijn uh, de eerste uh, woorden. De, ja, de independence En uh, jij zei net, ja, hij noemt eigenlijk allemaal dingen Romney die Obama ook vindt. Ja. Um, ik zou kunnen zeggen, dat is dan zwakter zwakte, maar aan de andere kant zou kunnen zeggen... ja, daarmee maait hij het gras voor de voeten van Obama weg. Nou, dat doet hij dus. Dat is dus duidelijk. Uh, Mitt Romney uh, maait zeker het gras voor de voeten van Obama weg... door het uh, als eerst te benoemen. En net als net met dat Obama, van Bush. Exact, ja. ja want Obama moet dan nou gewoon dus zeggen van... Uh, ja, daar ben ik het mee eens. Maar daar, daarmee brengt hij zichzelf niet in een sterke positie. En uh, hij herhaalde eigenlijk net zojuist uh, wat uh, Mitt Romney eigenlijk allemaal al had gezegd. Alleen in een andere, andere verwoording. Maar het komt eigenlijk op neer dat ze, dat ze allebei gewoon um, willen dat er in het buitenland dingen worden opgebouwd voor de mensen daar. Ja. En geen militaire intervisie. Ja. Dus Koen, uh, qua inhoud ja, eigenlijk een beetje zeggen ze dezelfde dingen uiteindelijk. Ja, er komen nu net wat uh, punten voorbij waar uh, Romney en Obama wel verschillen. Bijvoorbeeld of je Defensiebudget moet laten stijgen of, uh, of niet. Romney wil meer geld aan defensie uitgeven. Het is al heel hoog dan, het budget uh, dan Obama. Hoeveel is dat nu? Uh, het is nu ongeveer. Een kleine 3% van uh, nationaal inkomen rond die wil het naar 4% brengen. Dus een forse uitbreiding. Uh, nou, Obama wil dat niet. Daarvan. En Obama wil dat, uh, wil dat niet. Die is juist gaan snijden in, uh, in defensie. Uh, dus dat is een, uh, dat is een opmerkelijk uh, verschil. Wat uh, de harten van wat conservatieve mensen wat harder kan, uh, kan, laten, kan laten kloppen. Um, interessant is wel dat Obama moet eigenlijk dit debat winnen. Want dat is de man die de afgelopen nee, vier hij jaar. Hij zegt nu ook: hè, Amerika is nu sterker dan toen ik aantrad. Ja, Zij heeft ja. natuurlijk. Dat hij, hij moet natuurlijk zal ja, dat dat... vertellen wat hij heeft bereikt. Ja, exact. Dat zal hij moeten laten zien. Maar hij is wel de man die de koning is geweest in het buitenlandse beleid. Want dat is echt het prerogatief van de president. En als Romney een gelijkspel weet uh, af te dwingen... of Obama niet in staat stelt echt een, een ander beeld niet te zetten dan, uh, dan Romney uh, dat doet... dan is het eigenlijk een gelijkspel, maar een overwinning voor Romney op punten. Omdat hij als, couver-, als oud gouverneur uh, van een relatief kleine staat... Uh, op gelijke voet met de president van de afgelopen jaren weet, weet te staan. Oftewel, dan, dan uh, heb je het gewoon goed gedaan. Ja, Obama moet zich echt uh, differentiëren ten opzichte van Romney... om te laten zien dat hij echt de man in charge is. He? De chief ja. diplomat, zoals Amerikanen zeggen. Vind je, vind je hem uh, even sterk als in het tweede debat? Of misschien minder sterk? Ik vind Obama wat minder energiek ogen. Je ja, schudt ook nee, Giselle. Ja, op een of andere manier. Het tweede debat was, was natuurlijk een town hall opstelling uh, Dan uh, lopen de uh, kandidaten rond en dan kijken ze ook uh, mensen aan. Uh, dit is gewoon wat stijver. En ik heb het idee dat dit sowieso minder aansluit op Obama's stijl. Ja, is hij dan meer is een element als hij kan ja, rondlopen? Ja, dat heb ik het idee van wel. Je merkt dat bij zijn eigen, uh, als hij zelf activiteit organiseert of uh, speeches houdt... dat hij ook liever uh, rondloopt dan, uh, dan zo zit. Of achter een tafel staat. Dus, um... En je, je ziet nu, het gaat nu over schone energie, over het begrotingstekort. Uh, zullen we dat later ook zien dat ze het heel erg proberen te regionaliseren? Dat ze het proberen te, te vertalen naar wat het buitenlands beleid voor Amerika betekent? Ja, kijk, het buitenlands beleid, daar zijn de Amerikanen doorgaans veel minder ingeïnteresseerd dan het binnenlands beleid. Dus ze okay. zullen uh, dat zo met name Romney doen. Proberen het buitenlands beleid te vertalen naar een binnenlandse consequentie. Ja. consequentie. Ja. Dus Obama was passief in die uh, revoluties en het noorden van Afrika. Dus het is een slappe president. We willen geen slappe man in het Witte Huis. Dat zijn de redeneringen die Romney zal uh, proberen op, uh, op te zetten. Hij valt nu uh, Romney echt aan ja, hè? Ja, met harde woorden. Laten we even luisteren. Ja, uh, ja, Misschien missen we het even nu. Een agenda for the future. And when it comes to our economy here at home. I know what it takes to create 12 million new jobs and rising take-home pay. And what we've seen over the last four years is something I don't want to see over the next four years. The, the president said by now we'd be at 5.4 percent unemployment. We're 9 million jobs short of that. I will get America working again and see rising take-home pay again, and I'll do it with five simple steps. Number one, we are going to have North American energy independence. Het is wel heel bijzonder dat onder wat debat over het buitenlandse beleid... ...Rom die toch nu zijn hele binnenlandse economische, en financiële programma weer weet uh, om te tikken. En er ook alle ruimte voor krijgt. En dat verbaast me omdat de afspraken tussen beide partijen doorgaans ook uh, de afspraak bevatten... ...dat als het van het scenario afgaat en buiten de afspraken komt... ...dat de moderator moet ingrijpen en moet zeggen, sorry, dit is niet de afspraak... Ik moet het omwille van de afspraken weer terugbrengen naar buitenlands beleid. En dat doet hij nu niet. Ja, en dit, dit is wel iets wat, wat de Amerikanen aanspreekt. Natuurlijk. Ja, dit is, dit is wat eigenlijk uh, alle, um, ja, alle voorspellingen zeiden. Is dat Romney dit ging doen. En dat hij hiermee ook een bruggetje wilde maken naar China. En dat zie je dat hij dat nou op dit moment aan het doen is. Laten we nog even um, verder luisteren. Ja, laten we dat doen. budget. We can't expect entrepreneurs... And businesses large and small to take their life savings or their company's money and invest in America if they think we're headed to the road to Greece. And that's where we're going right now unless we finally get off this spending and borrowing binge. And I'll get us on track to a balanced budget. En eindelijk, nummer vijf. We moeten veranderen. Vijf punten, hè? Je ja, echt alle ruimte. Ja, ja. Ja, Wat moet Obama nu doen? Ja, zo snel mogelijk maar weer naar buitenlands beleid gaan. Want op het gebied van binnenlands beleid ja, of, of de economie aan, heeft hierop hij op aanpakken. Uh... Ja, het probleem is hij heeft niet een hele sterke trekker gehoord. Hij heeft honderden miljarden in die economie uh, gestoken. Om de werkloosheid in de buurt van de 5% te brengen. Het is net weer terug onder de 8. Uh, dus hij. Um, hij heeft daar toch een minder sterk verhaal dan het groene gras van de. Nou, hij zegt nu als eerste, uw staat als 48 ste op de lijst van nieuwe starters. Ja, kijk, dat zijn dingen die de, ik denk de Amerikaanse kiezer gewoon net iets minder woeit. En ik denk dat hij daar niet op moet hebben. Hij maakt het heel klein nu, Hij maakt het toch? heel erg concreet en uh, ik denk dat hij het wat groter moet pakken. Maar ik denk dat hij een beetje in het hoekje gedreven is op dit moment. Ja. Nou. Het debat schuit. Het schiet echt helemaal ja. de bocht uit waar het gaat om het onderwerp. Wat ja. me zeer verbaasd want normaal gesproken die regie erop ongelooflijk strak wordt gevoerd. En uh, Romney zei net ook dat, dat de werkloosheid niet is gedaald onder Obama. Ja, hij is dat is, iets voor uh, nee, de ja, fact kijk, kijk, kijk, het, het, het is gestegen en gedaald. Het stond op een kleine 8 Toen ging het naar 10 en nu is het terug op 7,8 Dus het is eigenlijk waar het begonnen is. Je kunt zeggen de trend is van naar dalend gegaan. Dat op zichzelf een prestatie is waar Obama ook credits voor verdient. Maar, uh, like for like, zijn er net zoveel mensen werkloos als toen Obama begon. En dat is niet uh, wat Romney zegt: dat, dat de werkloosheid niet, ja, die is min, niet minder is geworden. Nee, kijk, hij, hij, hij, hij, hij, hij vergelijkt twee meetpunten: het begin ja. van Obama's presidentschap en nu. En wat hij uh, negeert, en dat is politiek slim, het dan, ja. maar niet ver, is de, de daling van de werkloosheid die nu is uh, ingezet. Ja, ze hebben het nu over onderwijs. en ja, nou, komen oh, Daar wil ik inderdaad even wat over zeggen. Ik, ik, ik, vind het, uh, ik had het mooi gevonden als Obama nu gewoon niet meeging met, met Romney... en verder ging op de kleine onderwerpen. Ik had het echt... Uh, Heel erg uh, presidentieel gevonden als hij mm. gewoon wel stak, stuck to the subject. En gewoon doorging met het buitenlands beleid. Want hij gaat nu gewoon over op uh, binnenlands onderwijs. En over de kwaliteit van leraren. Ja, dat vind ik... Uh, ja, dat dat had, is niet presidentieel nee, voor dat vind ik, dat vind ik erg zwak van hem. En nou, nu, nu zie je dat hij terugkomt naar de... Ja, precies, nu moet de presentator die moet het terugbrengen naar de Ik het wil het even terugzichten naar de buitenlandse ja. ja. Ja, dat is jammer dat Obama dat zelf niet gedaan heeft. Uh, Americaness Coen is het co wel iets wat, wat uh, Obama heeft ingestudeerd... De, de, waar hij rekening mee heeft gehouden? Stel, Romney begint over het onderwijs, wat moet ik dan zeggen? Ja, dat zou hij uh, moeten hebben gedaan. Het beeld dat ik een beetje krijg is dat Obama toch niet de regie heeft op het debat waar hij zich op heeft voorbereid. Nogmaals, mijn taxatie is dat aan het begin Romney met zijn opening uh, de strategie van Obama wat heeft ontregeld... door het gras voor de voeten weg te maaien, complimenten te maken en afstand te nemen van Bush. Ja. Uh, en, en alle ingestudeerde vragen en discussies van Obama komen misschien minder goed van pas... omdat het debat redelijk lijkt te ontsporen ten opzichte van de... Aanvankelijke bedoeling. En Rob die dus alle kans kreeg om binnenlands en economisch beleid aan de orde te stellen. Laten we nog eventjes in mijn resten. Hup en het is, weer terug op het is fascinerend om te zien. Waarom ja, gaat het meer op het randje van de stoel zitten? Hij neemt die actievere houdingen. Maar ook in ze got een four year tuition-free ride at any Massachusetts public institution of higher learning. Dat gebeurde voordat je in de office kwam. Oh, Giselle, jij kijkt echt van dit is ongelooflijk ja, dat ik hier nog steeds over Ik ben verbaasd dat dit in zo'n groot debat, wat wereldwijd zo groot gekeken wordt, dat het op deze manier uh, van het subject afgaat. Ik, uh, ik ben echt heel erg verbaasd hierover. En wat, wat zegt dit nou over hoe, hoe belangrijk dit onderwerp wordt gevonden? Ja, dus kennelijk niet. Um, maar dat was ook wel duidelijk. Dat bleek ja. ook uit de percentages. Um, maar dit houdt ook in dat met Romney gewoon ontzettend uh, goed in dit debat staat en heel sterk. Want hij weet het gewoon. Hij krijgt het voor elkaar om, to not, to om zo af topic te gaan. Te dus uh, hij staat hier gewoon heel sterk in. Dat, dat kunnen we nu wel concluderen, denk ja, ik. Ja, dat is een parallel met het eerste debat, waar Romney ook een hele sterke opening had. Obama begon met een grapje over zijn huwelijksdag. En Romney ging er overheen met een andere grap die aansloeg. Hij nam daar een heel groot risico. Als die grap was mislukt, was het debat klaar geweest. Maar het sloeg aan en hij domineerde... hij he, domineerde de stage, zoals het wordt genoemd. En dat is wat je nu, uh, dat is wat je nu weer ziet. Uh, Ron domineert het debat. Hij voert de regie. Hij bepaalt het tempo... Uh, en elke keer als, het, uh, als Obama en Bob Schieffer, de moderator, een poging doen om het over buitenlands beleid te hebben. Want de thema's van het debat, zie je die het uh, met succes terugtrekken naar binnenlands beleid. En dat ja, is heel zijn Schieffer ze zei net: we gaan het even weer over defensie hebben. En toen zei hij, ja, nu: nou, we gaan, gaan het even weer over Medicare ja, ja, en over onder obama Ron die leidt het debat. En hij komt iedere keer terug op zijn speerpunt. En hij is gewoon super slim geweest door, door het eerste debat al vijf speerpunten te hanteren. En die ieder debat terug te laten komen. En nu is het Obamacare. Dus hij geeft nou weer aan dat hij als eerste Obamacare wil afschaffen. En hij krijgt alle ruimte. Obama die lacht het een beetje weg. Obama komt niet eens in beeld. Nee. Kun, je, kun je dan nu ook al zeggen um, dat Romney de winnaar is? Nu al, of niet? Of is dat is te vroeg. Als ik een tussenstand moet opmaken, dan, ja. uh, dan zeker. Uh, niet zozeer vanwege de, de, de standpunten, maar vooral omdat hij het debat naar zijn hand weet te zetten. En dat is wat Amerikanen als tv-kijker toch wel. Uh, boeiend vinden. Het, het plaatje is Rom die domineert. En voor een zittend president is dat uh, natuurlijk niet prettig om tweede viool te spelen ten opzichte van iemand die vier jaar gouverneur is geweest van een kleine staat. Jij bent Americanist, jij bekijkt dit vanuit jouw deskundigheid. Um, heb je misschien ook een persoonlijke voorkeur? Ik heb de stemwijzer ingevuld en ik kwam uit bij Kerry Johnson. Dat is de uh, kandidaat van de Libertarische Partij, de Libertarian Party. Die is zo klein dat hij voor geen enkel serieus debat wordt uh, uitgenodigd. En ik sta even ver van Romney als van Obama vandaan. Oké. Okay. En je bent wel betrokken bij de VVD? Ik ben uh, voorzitter van de VVD in Amsterdam. Ja, ja. precies. Uh, maar desondanks uh, ga je dus niet voor Romney? Uh, niet per se. Nee, ik denk, kijk, Rom die zit ergens, naar Nederlandse begrippen, tussen CDA en SGP in. En uh, Obama zit meer in de hoek van D66, maar dan voor de doodstraf. Wat zou je dan doen als je in Amerika zou wonen? Ik zou op Kerry Johnson stemmen, de Libertarian-kandidaat. Uh, zou je dat echt doen? Ik denk het wel, ik denk het wel. Vind je dat het iets ongelofelijks, Giselle? Ja, nou ja, gezien de polarisatie die zich plaatsvindt in de VS, ja, ja, maar... denk ik uh, dat het een, een verloren stem is. Maar het is een beetje zeg maar de verkiezingen zoals ze in Nederland waren. It's too close to call tussen twee partijen. Ja, dan ga je maar voor één partij. Dat zou ik doen, maar ja. Een strategische stem. Ja, ik ben Zul eigenlijk heel een erg... Een ideologische uh, stem uh, ja. ja, ik zou ja, toch ja. uiteindelijk kiezen voor de kandidaat waar ik het meest uh, ja, ja, achter ja, sta. En, als... en, en jij dan, Giselle? Ja, ik vind, het, ik vind het heel lastig om te zeggen... omdat ik echt niet in zo'n positie ooit ben geweest. Ook met de afgelopen verkiezingen in Nederland... Uh, was de partij waar ik voor sta... Uh, de PvdA. De PvdA, een van de grootste in de peilingen. Dus ik, ik weet niet hoe het is om in zo'n spagaat te staan. Want je doet iets in Nijmegen, tegen... geloof ik. Toch? Dat klopt, ja. ja. Wat doe je daar? Ik uh, zit in het afdelingsbestuur in okay. ja. zou jij op Obama stemmen? Uh, ja, ik zou op Obama stemmen. Ja. Ja. Maar het is ook weer lastig om te zeggen. Want uh, zoals Koen net al aangaf, uh, heeft Obama ook heel veel punten die, uh, die in Nederland gewoon extreem rechts worden, als extreem rechts worden gezien. Dus uh, ja, dat is uh, lastig, een lastige keuze om te maken in ieder geval. En nu gaat het over het bedrijfsleven. Nou, ja, ik ben benieuwd of het straks nog is ook weer een van de vijf punten over het, van uh, met Romney. over het buitenland gaat. Ja. Laten we het volgen. Um... Ik zou zeggen, gaan we lekker naar de televisie, ja, naar jullie hok... Kom en kom weer terug als er yes. iets interessants gebeurt. Ja. Tot zometeen. Ja, tot zo. Like the pine trees lying in the winding road. I've got a name. I've got a name. Like the singing bird in the croaking Toad, I've got a name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 down the sky I've got a song I've got a song Like a welcome will and the babies cry I've got a song Send me down the highway. mind, but they can't change me, I've got a dream, I've got a dream, I know I could share it if you want me to, if you're going my way. Me down the highway, to so pass me by. Jim Crouchy en I Got A Name. CBS het derde en laatste verkiezingsdebat. Romney tegen Obama. Um, als je, een luisteraar, als, je als, als luisteraar een vraag hebt voor... Uh, voor onze deskundige Giselle Schelkens net terug uit de VS... of voor-Amerikanist Koen Petersen. Bel 0800-1121 en zij beantwoorden alle vragen graag. Uh, Koen heeft uh, een boek geschreven over uh, uh, het uh, Witte Huis... en hoe je daar terechtkomt, hoe dat hele proces gaat. Dus hij weet daar heel veel van, over de voorverkiezingen... de, de, uh, de, de verschillende districten, de staten, hoe het allemaal werkt... waar je de meeste stemmen nodig hebt. Dus bel 0800-1121 als je iets wil weten... Giselle, je zit net even op Twitter te kijken en er verbaasde jou iets. Ja, een partijgenoot van mij die, die stuurde een tweet de wereld in. dat hij vond dat het eerste half uur door Obama gewonnen was. En daar waren Koen en ik het heel erg verbaasd. Heb je al gevraagd waarom? Nee, nee ik, ik heb er nog niet op gereageerd. Want we zijn zo. Dus uh, ik, ik, heb daar nog, uh, ik heb daar nog niet op gereageerd. Maar ik ben er wel verbaasd door. Ja. En wat wordt er verder gezegd op Twitter? Uh, nou, eigenlijk uh, dat Obama een beetje draait. Uh, dat hij niet zoveel wil zeggen over Israël en over de aanval op, uh, op, vanuit de VS. En um, ja, ik, uh, het is nogal wisselend eigenlijk. Uh, het is ook een beetje lastig om te schakelen tussen het Nederlands en het Engels op de tweeline. Ja. Dus, uh, uh, yeah. wie, is, wie is de winnaar op, op Twitter? Koen, jij zit ook te kijken uh, op je telefoon. Ja, ik ben uh, echt alleen met tweets geabonneerd op allerlei linkse media. Dus die uh, prijzen Obama uh, de hemel in. Of dat heel erg gebalanceerd is. Ter, terwijl ik, je maar... rechts bent, toch Koen? Ja, maar dus het is altijd wel op? goed om, uh, laat ik zeggen, te zien wat, uh, wat anderen uh, vinden. Dat is zeker waar. Um, en wat wordt er dan gezegd? Nou ja, hier wordt uh, bijvoorbeeld gezegd dat... Um, uh, CNN poll shows 4% who were still undecided have fallen asleep. Uh, en dat, um, ja, ik vind het wat juist heel uh, levendig en verrassend. Dus ik ben het daar totaal niet, uh, niet mee eens. Ja, maar ik het is wel interessant schaap, om uh, te horen dat de anderen er anders naar kijken. Terwijl het hier toch nacht is en daar, uh, daar, daar niet. Ja, het zou omgekeerd moeten zijn. <laughs> ja, um, we hebben volgens mij een luisteraar die misschien wel een vraag heeft. Voor, uh, of voor Koen of voor Giselle. nacht. Ja hallo, ik ben Timo Huitenhaag. Dag, hallo. Uh, ik had inderdaad een vraag voor, voor Koen bij voorkeur. Ja, dat mag. Ik vroeg me af, is het nou, uh, want hij is Amerikanist geloof ik, Ja. Uh, ik vroeg me al een hele tijd af of het nou zonder derde partij echt mogelijk is dat de democraten en de republikeinen ooit tot constructieve samenwerking komen om de gemeenschappelijke problemen op te lossen of dat het altijd kat en hond zal blijven zonder derde partij. Uh, nou ja, Amerika heeft een, een, een traditie eigenlijk al vanaf uh, het begin van de Republiek... dat twee partijen domineren. Ze zijn wel in de loop van de tijd veranderd met fusies en ruzies... maar er zijn altijd eigenlijk twee dominante partijen geweest. En er is wel een cultuur uh, traditioneel dat partijen ook echt samenwerken. Paul Reagan Reken heeft het grootste deel van zijn uh, presidentschap... met een vijandig congres te maken gehad. Reken was Republikein en de Democraten hadden meerderheid daar... Uh, en zo geldt dat voor meer republikeinse presidenten... die vooral met democratische meerderheden in het congres te maken hebben gehad. Maar altijd wel gericht zijn geweest op samenwerking. En wat je pas de laatste jaren ziet, is een verharding van uh, de politiek. Dat heeft met name te maken met de zogenaamde Tea party kandidaten. Dat zijn die conservatieve republikeinen... Ja die uh, hun kandidatuur te danken hebben aan het uh, tekenen van allerlei beloftes... dat ze belasting onder geen voorwaarden zullen verhogen. Pelin. Uh, Pelin is daar een, een, een gezicht ja. van, maar het gaat met name om de kandidaten... die een lokaal zo'n verklaring hebben ondertekend. En dat maakt hun onderhandelingsruimte nul. Ah, okay. Want ze kunnen zeggen, we uh, doen toch een beetje mee aan belastingverhoging... als er wat tegenover staat, maar dan worden ze niet ja. herkozen. Ja. Uh, en omdat ze net als elke politicus graag een baantje houden... Uh, zeggen ze, ja, dan stem ik me overal tegen... Blijft maakt... dat, blijf dat nou zo voor de voorzienbare toekomst ook zo, denk jij? Um, zolang de Tea Party uh, in staat is om op die manier kandidaten... Uh, naar het congres te krijgen, zal dat uh, zo zijn. Er moet wel één ding worden bijgezegd. Toen uh, het huidige politieke systeem van Amerika... eigenlijk in 1787 uh, werd ontworpen door de founding fathers... waren die erg beducht uh, voor uh, federale heerschappij. Dus ze hebben een politiek systeem uh, ingericht waarbij... Um, de, de president en het congres en het Hoge Rechtshof... elkaar zoveel mogelijk dwars kunnen zitten. Uh, met de bedoeling dat er zo weinig mogelijk federaal beleid kan, uh, kan worden gemaakt. Maar zie je wel mogelijkheden dat die twee op korte termijn tot samenwerking komen? Of zie je daar echt helemaal geen uh, plausibele mogelijkheden toe. Jawel, ik denk dat vroeg of later wal het, uh, het schip zal, uh, zal keren. Maar het feit dat er weinig uitkomt... is eigenlijk wel precies zoals de founding fathers het ooit hebben bedacht. Okay. Dus het is eigenlijk een succes van het, van, het, van, het, van, het, van het politieke systeem... in plaats van het falen ervan. Maar, maar nu wel, wel verdomd onhandig soms. tot gevolg. Wat zegt u? Wel met een enorme staatsschuld tot gevolg. En Gebrekkige openbare infrastructuur. Ja, die staatsschuld heeft denk ik niet zozeer uh, daarmee uh, te maken, maar meer met uh, gebrek aan begrotingsdiscipline dat beide partijen hebben laten zien. Okay. Uh, maar minder met, uh, met het, het, het, het, het vastlopen van politieke discussies. Heeft dat met uh, zeg maar het samenrapen van uh, belasting of uh, wetten te maken? Dat je zeg maar de porkbelly of hoe noemen ze dat? Porkbarrel. Pork uh, nee, dus als je zeg maar voor je staat ook dingen binnenhoudt om, ja. om je stem aan een bepaalde wet te verbinden. Klopt. Dat mechanisme. Ja, ja. Uh, pork Barrel wordt dat, uh, wordt dat genoemd. En dat betekent dat als je zegt uh, er moet een contract worden gesloten met de vliegtuigfabrikant, dan noemen we dat alleen als in het wetsvoorstel staat dat er ook in mijn staat een brug wordt gebouwd of een kanaal wordt aangelegd. Uh, dat zijn projecten die kosten veel, uh, veel geld. Maar krijgen ze nog dat uh, die staatsschuld en begrotingstekort onder controle onder de huidige omstandigheden? Of zal daar een echt een een grote ingreep voor moeten plaatsvinden in Amerikaanse politiek. Nou, ik, ik denk vooral dat de politieke wil er op een bepaald ogenblik moet zijn. Wat je uh, zag de, de laatste keer dat dat gebeurde was uh, in de jaren negentig. Toen Clinton veel geld wilde uitgeven... de Republikeinen in meerderheid wonen in het congres. En in die combinatie, eigenlijk met twee vijanden die met elkaar zaken moesten doen... Uh, toch afspraak zijn gemaakt om die begroting onder controle te krijgen. Dus, dus het kan wel. De president moet een hand uitspreken dan? Uh, beide partijen. Maar het kan, het kan wel, dat hebben we onlangs dus nog uh, gezien. Mag ik, je ja, Mag ik je bedanken voor je, voor je telefoontje? Ja, bedankt. Dankjewel. Um, ja. Uh, nou ja, mochten er andere luisteraars zijn die iets willen vragen aan uh, of Koen of aan uh, giselle 0801121. Giselle, jij bent, uh, je hebt nog even meegekeken, het ging over uh, sancties tegen Iran, onder andere. Ja, wat is daar, het punt dat Romney probeerde te maken? Nou, om daar heel even op, daarvoor uh, werd de vraag gesteld... wat gebeurt er uh, als uh, Israël aangevallen wordt? Ja. Uh, daar uh, op antwoordde Obama als eerste. Uh, dan uh, zijn wij er voor ze. En met Romney als tweede, dat is een beetje nadelig... want er zijn superveel uh, Joodse stemmers in de VS. Uh, en ze willen allebei graag daar de stemmers van. Ja, en, en Obama was dus net iets eerder, dus die heeft die, die punten was, gescoord. Precies, dus die heeft die punten gewoon gescoord... Oh. Um, nou, um, en als we dan kijken naar de sancties... want nu, wordt, ja, nu reageert Mitt Romney erop, dus ik kan het even niet volgen. Laten we maar, van alles even meeluisteren. Ja, laten we even kijken wat uh, Mitt Romney nou uh, wil met uh, Iran. Kim Jong-il met uh, uh, uh, Castro en met uh, president Ahmadinejad van Iran. En ik denk dat ze vroegen en dachten... dat is een ongevoudig honor te receive van de president van de United En dan begon de president wat ik een apology tour of going to, to various nations in the Middle East and, and criticizing America. I think they looked at that and saw weakness. Then when there were dissidents in the streets of Tehran, a green revolution, uh, holding signs saying, is America with us, the president was silent. I think they noticed that as well. And I think that when the president said he was going to create daylight between ourselves and Israel, that, that they noticed that as well. All of these things suggested, I think, to the Iranian mullahs... that, hey, you know, we can keep on pushing along here. We can keep talks going on, but we're just going to keep on spinning centrifuges. Now there are some 10.000 centrifuges spinning uranium... preparing to to create a, a, a nuclear threat to the United States and to the world. That's unacceptable for us. And and it's essential for a president to show strength from the very beginning. Zegt, to very clear de president van Amerika die moet heel duidelijk zijn, kracht uitstralen... Uh, hij reageert hier denk ik mee uh, op, op, op het nieuws van afgelopen weekend ook. Hè? Dat, dat het bleek dat het Witte Huis verkennende gesprekken heeft gevoerd... Met, met Iran. Ja, over het klopt. atoomprogramma. Ja, dat klopt. Uh, maar wat, uh, wat Obama hier voorafgaand uh, heeft aangegeven, vooral over het atoomprogramma, uh, dat de sancties daarop liggen, dat die uh, daar moeten blijven zoals ze nou staan. Maar dat uh, de controle op zich heel erg sterk is. En dat gaf Obama heel duidelijk aan dat hij dat gewoon wil voortzetten. En ook dat het moeilijk is om die sancties op te leggen. Dat, dus... dat het heel Oftewel, moeilijk is. En... Ik doe mijn best. Exact. Toch? Ja, en ik, ik vond dat hij dat heel, met heel veel emotie uh, zei. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik hem hoe die nou ook overkomt, dat dat veel sterker is dan mm hoe die in het begin stond. En ik denk dat hij hier wel punten uh, heeft gescoord. Hij ja. um, heeft het nu ook over onzin. Ja. krachttermen. Hè? Ja, hij geeft ook inderdaad dat... Uh, nou Wat hij nu letterlijk zegt is dat uh, strengere sancties... In principe uh, dat dat vaker is gezegd dat dat moet worden opgelegd. Uh, maar dat is gewoon vrij, uh, vrij lastig. Dat moet je uh, dan nog maar wel realiseren. Ja. Ja. Um, uh, Koen, dat nieuws van afgelopen weekend over het Witte Huis. Dat het, dat, dat het Witte Huis verkennende gesprekken uh, heeft gevoerd. Of voert met... Iran Over het atoomprogramma. Is dat goed of slecht? Of maakt het niet uit voor Obama? Het wordt in ieder geval door het Witte Huis grondig ontkend. Nee, er wordt wel gezegd, er zijn verkennende gesprekken gevoerd, hè, maar er, is, er is geen, zijn er geen afspraken gemaakt over verdere gesprekken. Begreep ik. Ja, kijk, Romney is uh, degene die pleit voor een krachtig beleid ten opzichte van uh, Iran. Uh, en praten vindt hij uh, toch wat, uh, wat slap en concessiegericht. Omdat als je met elkaar praat, je ergens in het midden uitkomt. Uh, en ik denk dat hij dat als echt zijn argument zou gebruiken in het debat en ook in de campagne de laatste paar weken. Om te laten zien dat Obama te makkelijk concessies doet en een slappe president is. op Werkt dat dus, het, dus dan in, in zijn nadeel? Scoort, hij, scoort Romney daar, de, daar dan punten mee? Ik denk de dat de Romney kiezen? voor zijn achterban punten scoort en ik denk dat Obama voor zijn achterban punten scoort. Dus, dus dat dat eerder de beelden bevestigt die de mensen al enthousiast dus maakt voor beide kandidaten. Ik denk dat het effect daarvan beperkt is. Ja. Uh, je merkt ook wel dat het nou, uh, dat het nou wat, uh, wat pittiger gaat worden. En de vuurwerk waar we in het begin van de uitzending over spraken... komt, nou wel, komt nu wel uh, duidelijk ja. naar voren. Want Obama zei net heel duidelijk... Uh, nothing but the government uh, governor Romney says is true. Ja, nu, nu begint het. Uh, vier minuten voor het af... Ja, nou, iets langer trouwens. Maar uh, nu komt het. Laten we nog even mee luisteren. Saudi-Arabië, ja. Turkije en Irak. En, by the way, you skipped Israel our closest friend in the region, but you went to the other nations. And by the way, they noticed that you skipped Israel. And then in those nations, on an Arabic TV, you said that America had been dismissive and derisive. You said that on occasion, America had dictated to other nations. Mr. President, America has not dictated to other nations. We have freed other nations from dictators. Um, let me let me respond. Uh, you know, if, if we're going to talk about trips that we've taken, you know, Wanneer ik was een kandidaat voor office, eerste trip die ik nam was om onze troepen te bezoeken. En toen ik naar Israël ging als kandidaat, ik nam geen donoren, ik ging niet naar fondsenmakers. Ik ging naar Yad Vashem, het Holocaustmuseum daar, om mezelf te herinneren dat de aard van de oorlog. Wat is ja, hij gaat er heel erg in op uh, wat, wat hij gedaan heeft uh, met de Joodse gemeenschap en wat dat aandoet. Want Romney beticht Obama ervan dat hij hè, vriendenreisjes maakt. Uh, dat hij langs de, de schurken gaat om daarmee te praten. Maar hij zegt juist nee... Nou, wat, wat, ik ben naar een Holocaust museum geweest. Ja, hij probeert een beetje dezelfde tactiek als in het begin. Is dat zelf met, met zijn eigen uh, kritiek te komen. Uh, en het kritiek wat met Romney heel erg krijgt... is dat hij zelf, uh, toen hij nog werkte in het oliesector... heeft geïnvesteerd uh, in uh, Chinese en Russische oliemaatschappijen. Dus ik denk dat hij uh, die opmerking verwacht... en daar zelf al een beetje een, uh, een commentaar op wilde geven. En waar ging dit nou concreet over? Over welke plek die hij dan heeft bezocht? Uh, dit ging vooral over China, of niet? Uh... Nee, Romney verweet uh, Obama dat hij bij zijn uh, internationale reis als president... in het Midden-Oosten is geweest, behalve in Israël. De mm. belangrijkste bondgenoot. en Obama heeft aangegeven dat voordat hij president werd, maar kandidaat was. Wel Israël heeft bezocht. En daar ook het Holocaustmuseum heeft uh, bezocht. En gezinnen heeft bezocht die uh, getroffen werden door de raketten van Hamas. Maar hij maakt de band die hij met Israël heeft uh, wel erg persoonlijk en emotioneel. En uh, dat uh, doet Romney op dit moment niet, of duidelijk. Het debat duurt nog eventjes, hè? Tot, nog, uh, nog een, een half, half uur ja, ongeveer. Ja. Ja. Tot half vijf. Ja. Wat verwachten jullie van het laatste half uur? Ik verwacht dat Obama gaat knallen. Ja, wat, wat denk jij? Obama is een stuk dan aan het begin van het debat. Het is alleen vervelend dat in de loop van het debat steeds minder mensen kijken. Ja. Uh, dus um, ja, dus je moet hij had het beter knallen, aan het begin ja. uh, kunnen doen. Nou, ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. We gaan het volgen, ook het laatste half uur van dit verkiezingsdebat in Amerika tussen Romney en Obama. Tot zometeen. Na vier uur zijn we terug. Weer met Dit is de Nacht. Tot zo.